Michel Koenen met het NOS-journaal. Donald Trump zegt dat hij De brandweer adviseert mensen die in de buurt wonen... om ramen en deuren dicht te houden. Jean-Claude Juncker wil geen tweede termijn... als voorzitter van de Europese Commissie. In een interview met de Duitse Radio... zei hij dat hij het bij één termijn houdt. De Luxemburger werd in 2014 in zijn huidige functie gekozen. Hij is nu halverwege zijn ambtsperiode die tot 2019 loopt. En de Braziliaanse politie in de deelstaat Espírito Santo, boven Rio de Janeiro, is nog altijd niet aan het werk. Eerder vandaag meldde de regering dat er een akkoord was met de vakbonden en dat de agenten weer aan de slag zouden gaan. Maar dat gebeurt dus nog niet. De politiestaking zorgt al dagen voor overlast. Zo is de misdaad flink toegenomen. Meer dan 120 mensen werden vermoord, ook werd er geplunderd en werden veel auto's gestolen.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 27e jaar in aflevering 6 van vrijdag 10 februari 2017. Leuk dat je luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. De top 40 uh, van Europa. Hier op ZFM uh, Zonford. En wel dat het buiten uh, lichtelijk aan het uh, sneeuwen is en aan het wit worden uh, is. Gaan we gaan wij gewoon lekker uh, de heetste hits uh, van Europa behandelen. Alle 40 op een rij. Maar ik ga ze niet alle 40 op een rij draaien. Maar wel. Uh, Zo'n 20, uh, 22 nummers uh, van de hele lijst. En ik zal wel vertellen wie waar allemaal staat. Hey, deze week hebben we in de lijst 14 stijgers zitten. 9 zittenblijvers, 10 minder dan vorige week. 16 dalers en 1 nieuwe binnenkomen. Martin Garrix is nieuw binnengekomen. Nou, dan zou je denken, die staat er toch al in. Ja, dat klopt. Maar dit keer uh, met Dua Lipa. Scared to be lonely. Welke plaats staat, dat hoor je zo direct. Jack Jones samen met Raymond Judah Nomi is de snelste stijger van deze week. 10 plaatsen gestegen in de hitlijst. En Pentatonix met Halleluja is de snelste daler van deze week. 19 plaatsen gezakt. Omdat uh, Martin Garrix in de lijst is gekomen is uh, Calvin Harris samen met uh, Rihanna... na 29 weken uit de lijst uh, verdwenen, Maar toch een hele goede notering. Uh, 29 uh, weken. Hey, uh, ja, verder gaan we kijken, natuurlijk uh, uh, rond de klok van half vijf. Je moet altijd op de klok kijken, dat vind ik zo grappig. Ik moet altijd eerst op de klok kijken voor de weet. Rond de klok van half vijf naar het Nederlands top 40 en dan uh, tegen de klok van uh, vijf uur, zo kwart voor vijf, zullen we kijken naar uh, de top 3 van uh, deze week. En hij is uh, ietsjes anders als vorige week, dat kan ik wel gaan verklappen voor je. Hey, voordat we dat doen, gaan we eerst luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Down down Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top drie van uh, vorige week met top 3 uh, Clean Bandit, op nummer 2, Ed Sheeran. En op nummer 1 Reg'en Bowman. Deze week beginnen we met de nummer 40, Ellie Golding. This love is like on the rise. Love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. Beautiful mind. Your heart got a story with mine. Your heart got me hurting at times. Your heart gave me new kind of highs. Your heart got me feeling so fine. So, what to do? Still falling for you. Still falling for you. I'm of you Secret card chair. She broke your throne and she cut your hair in front Ja, het is toen uitgebracht op een kerstalbum en in 2016 Pentatonix is dit met de Halleluja, de nummer 38 van deze week. Maar als ik zo naar buiten kijk met die witte daken en dat soort dingen, dan ja, klopt hij wel weer een beetje. Ik mis alleen de kerstboom en de kerstversieringen dan, maar voor de rest is het helemaal waar. We gaan door met de nummer 37 van deze week, Dit is staan samen John Newman en Nal Rogers met Give Me Your Love. Een plaat die maar niet uit de lijst wil verdwijnen. Vorige week nog op 40, ondertussen alweer 36 weken in de lijst. I made it selfish for to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, nice, I will comfort you. Mm -hmm -hmm.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 Am I did it my way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 Tien weken lang staat hij in de lijst. Deze week op nummer 29. Vorige week nog op 37. Hoogstnotering nummer 10. En dan heb ik het over deze plaat. Kelvin Harris met uh, My Way. En wij gaan door met de nummer 27. En dat is de, de nieuwe binnenkomer van deze week: Martin Garrick. Samen met uh, Dua Lipa. Met A Scare to be Lonely. Nou, van Martin Garrick weet wel een hoop natuurlijk. Maar uh, ik weet niet of je al weet dat hij op een gegeven moment. Uh, uit onvrede wegging bij zijn platenlabel uh, Spinning. En uh, dat hij zijn eigen platenlabel uh, is begonnen. En dat is een hele rare STMPD. Stumpert of zoiets. Weet ik niet. Records? RCD? -E nou ja, maakt niet uit. Daar nou, is uh, nou dat uh, I Found You, samen met John Michael. Uh, zijn eerste release van in maart 2016 was dat. Later dat voorjaar verscheen ook zijn samenwerking met de Britse duo Third Party in uh, Lions in the Wild. En ondertussen tekent de Nederlander een contract met Sony voor de distributie van zijn nummers. Nou, de eerste track die uh, daarvoor in aanmerking komt... is uh, In The Name Of Love... waar ook uh, Bebber op te horen is. Uh, je hoorde hem net, hè, volgens mij. Ja, je hebt hem uh, gehoord. En, eh... Uh... De nummer 32 staat hier nu. Nou, Martin Garrix wordt uh, door DJ Magazine uitgeroepen... tot de nummer 1 DJ van de wereld. Waarmee hij uh, in de voetsporen treedt... van het Belgische duo uh, Dimitri Vegas en uh, Like Mike. Die de titel in uh, 2015 kregen. Nou, januari 2017 levert uh, Martin Garrix... met uh, Scared to be Lonely zijn volgende samenwerking af. Uh, maar dit keer dus met uh, Dua Lipa. En dat is uh, goed voor een uh, hele mooie 27e plaats... in de Europese hitlijsten. Dus... Uh, Martin Garrix samen met uh, Dua Lipa. Met uh, Scared To Be Lonely. Van de platen die we wel en niet gehad hebben. Op nummer 40 vinden we Ellie Golding met uh, Still Falling For You. Op 39 staat Zayn samen met Taylor Swift met I Don't Wanna Live Forever. Nummer 38 is in handen van uh, Pentatonix met Hallelujah. Stigala, John Newman en Al Rogers met Give Me Your Love. Uh, staat op 37, een plaat die er echt niet uit wil. er staat er echt al 36 weken in, joh. Straks wordt die echt de langst genoteerde plaat ever. Op nummer 36 dan Nile Horror met uh, This Town. Op 35 vinden we Yellow Claw met Love and War. En op 34 is het Chase Chainsmokers blijven zitten met All We Know. Ook blijven zitten is Ariana Grande met Side to Side. En op 32 is blijven zitten Martin Garrix met In the Name of Love. Op 31 vinden we Mike Perry samen met Shine Martin met die Ocean. En op nummer 30 staat uh, Robin Schulz met David Guetta en... Uh, uh, uh, Cheatcoach met the light. 29 dan in handen van Calvin Harris met My Way. En op 28 vinden we Sean Mendes met Mercy. En nieuw binnengekomen op uh, 27 is uh, Martin Garrick samen met uh, Dua Lipa, dus met Scared to Be Lonely. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 26 vinden we dan uh, Kaigo samen met Julia Michaels met uh, Carrie Me. Maar wij gaan luisteren naar de 25. Champagne was dit met No Life. Baby girl, I give me ten ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. She applied, got dead, but I'm not just that. It's a good piece of mental under that it get. A piece of gear, on me love, boy, you But she in the of the pepper, that way you got. Stain in my brain, my memory not detached. and in my aim is to give you this love. If not, the way you move. Let me acknowledge the way. That's it preferred You deserve it So don't be scared Is it not? Let me see you, just do it, get a hundred percent. Move that body, let me see you, just do it, y'all go represent. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. is ex. Yeah, me, I'm I hope she I'm like quits quit. deleted all your pins then blocked your number from my phone mm. yeah yeah you took all you can get but you De van uh, deze week, Little Mix met Shout Out To My Ex. En de board in nummer 23, uh, Sia, samen met uh, Kendrick Lamar met uh, The Greatest. Nog een klein kwartiertje en is het uh, eerste uur van de top 40 van uh, deze week alweer uh, voorbij. Maar uh, nee, zover is het nog lang niet. Het is gewoon lekkere muziek. De nummer 21 van deze week gaan we draaien. Cool Girl met uh, Tough. Oh nee, Tavlo met you Cool Girl. Ik zeg keer verkeerd. Ik zeg het iedere keer verkeerd. No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 in de lijst En uh, aangezien ik uh, dicht uh, van de... Uh, ah, dit is wel nummer 1 in het Is hij eigenlijk nooit verder gekomen als de, de derde positie. In de top 3 in ieder geval wel voor uh, deze Bruno Mars. En we gaan door met de nummer 19. Zo direct de plaat die uh, vorige week pas is uh, binnengekomen op uh, nummer 31. Vorige week? Ja, vorige week binnengekomen is. Ja, dat klopt ook nog. Shakira staat samen met uh, Maluma. Met uh, Chantaye. Of uh, hoe je het dan ook uitspreekt, dat hoor ik uh, zo direct wel weer. Ik heb die plaat nog te weinig woorden ervoor om hem goed te kunnen uitspreken. Hey, uh, Maluma is niet de enige. Dit is niet de enige notering van uh, Maluma in de lijst De lijst Hij staat ook nog op een uh, zevende plaats. Want Maluma doet het ook samen met uh, Ricky Martin. Uh, met uh, Vinte Pekka. Maar die gaan we het volgende uur pas uh, horen. Eerst dit uur nog uh, de nummer 19 van uh, deze week. Shakira met uh, Chantail. Of kantaer. Of uh, nou, we gaan het hier zo horen van, van ze zelf. Ze zijn beter in die taal dan ik. También te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma tomadidad, cuéntame pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me begues con las ganas. Se escucha en la calle y que ella no me quiere, venid dímelo en la cara. pregúntame a quién tú quieras, vida te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Es siempre a tu manera. Yo te quiero aunque no quiero Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me sientes cuando tú te mueves. es en sexy siempre me entretiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda. No pares por esa testa, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a merecer lo que no se ha porcido Y como no consigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué por mi bebé ¿Qué? Pregúntale, a quien tú quieras Mira, te juro que si no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, dat se sabe. Monday, digo que no haya proke si. Yo soy un masochista. Con mi korbo negoïsta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre is a tu manera. Antes te quiero que no Eres quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaré. Je Dus van uh, Shakira samen met uh, Maluma, de nummer uh, 19 van uh, deze week. Hey, we zijn alweer toegekomen aan het uh, laatste nummer van het eerste uur... van de top 40 van Europa, de nummer 18 ga ik zo direct uh, voor je draaien. Maar uh, uh, ja, voordat ik dat ga doen ga ik vertellen... volgende uur dan gaan we de tweede helft dus, uh, van de lijst uh, behandelen. En uh, zullen we even kijken naar de Nederlandse top 40... en uh, komt de top 3 dus van uh, deze week aan de beurt... Hoe die eruit ziet, dat, uh, moet je dus nog een kleine uh, drie kwartier uh, geduld voor hebben... dan uh, zal ik hem uh, gaan vertellen. Maar eerst is dus nu de nummer 18 van uh, deze week. En die is in handen van uh, Sam Veld. Uh, met de plaat van hem, uh, What About The Love? Hij zou direct dus uh, na het nieuws en het uh, verkeer en uh, de, de commercials... ben ik weer bij je terug. Can you tell me who to follow? When there's no one left around.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 ZANG